ze met het NOS-journaal. In Amsterdam is de viering van 200 jaar koninkrijk afgesloten... met een evenement op de Amstel. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix waren erbij. Er waren optredens van onder andere Willeke Alberti, Rowan Heuze... en Henson poets. Ook was er speciaal aandacht voor de afschaffing van de slavernij... met onder meer het lied Zwart-Wit... en voor de oorlogsperiode met een lied uit de musical Soldaat van Oranje. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui, zijn bij gevechten tussen moslims en christenen 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 100 gewonden. De rellen braken uit toen moslims een christelijke buurt in de stad aanvielen. Ze wilden wraak nemen voor de moord op een islamitische man. Frankrijk wil niet dat de huidige Syrische president Assad in de toekomst in Syrië nog iets te zeggen heeft. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, houdt Assad verantwoordelijk voor de chaos in Syrië en ziet geen rol voor hem als er vrede is in het land. Fabius zei verder dat hij hoopt dat Rusland snel duidelijk maakt wat het wil met Syrië en met Assad. Moskou geeft militaire steun aan het regime van Assad, naar eigen zeggen alleen om terreurbeweging IS te bestrijden. Bij de WK wielrennen in het Amerikaanse Richmond heeft Anna van der Breggen net naast de wereldtitel op de weg gegrepen. De Britse Lizzie Armistead bleef haar voor en won het goud. Van der Breggen veroverde dinsdag ook al zilver in de individuele tijdrit. Ajax heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd... door thuis met 2-0 te winnen van Groningen. Heracles, dat verrassend tweede staat in de competitie... wist uit niet te winnen van AZ. Het werd 3-1 voor de Alkmaarders. Maar Heracles blijft wel op de tweede plaats staan. PSV Nek eindigde in 2-1. Heerenveen speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Vitesse. En ook FC Utrecht-Kambuur eindigde in een gelijkspel. Het werd 3-3. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. Het blijft overal droog. Later vannacht kans op mistbanken. Morgen opnieuw flinke zonnige periode. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de nacht. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Zelf dat ik er wel, maar jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. and open the gun what my thunder what I'm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 On compte tekst tv op kanaal 45 ik ben altijd de schouder de troost in zekere zin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 En bij de most. Maar...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 I mean the stories I'm told, I'm new in finding the sound. to attack a marilyn with Cause all alone feels right, but well I'm digging. Need to grow, have to first. Flick and throw final and feed in the rush. I dig for that one that now open the heart. Is taking all day from the back to the front, I'm digging. D -d dit I'm digging dit, is ZFM. 1525 jaar. In ZFM. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM.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 Il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre on saura tous papa Et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables Serons-nous admirables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 Yeah.